De gemeente Amsterdam wil met een kort geding voorkomen dat de stadsreiniging staakt op Koninginnedag en de dagen erna. De vakbonden hebben voor die dagen een staking uitgeschreven voor betere arbeidsvoorwaarden en een salarisverhoging van 1,5%. Volgens de gemeente komen orde en veiligheid in het geding en is de stad slecht bereikbaar als het vuil zich ophoopt. Het kort geding van de gemeente tegen de vakbonden dient donderdag. Steeds meer consumenten klagen over misleiding bij online aankopen... De klachten gaan vooral over niet bestaande internetwinkels en oplichting. Bij juridisch dienstverlener Europhone, die elk jaar 40.000 klachten behandelt over consumentenrecht, steeg het aantal klachten over internet aankopen met een kwart ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. De stijging komt, ondanks waarschuwingen over online aankopen, zegt Europhone. Consumenten gaven het afgelopen jaar 6,4 miljard euro uit aan internet aankopen. Vooral vakanties, elektronica en tweedehands artikelen zijn populair.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 Met, met nu in Zandvoortse zaken. In...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 Toen uh, is ze gestopt uh, met het kappersgebeuren. En ze knipte mijn haar wel eens af en toe. Oh, dat wist je wel <laughs> natuurlijk. Ja. Ja. Dus dat was het enige dat je dacht van... Hé, hey. hoe ben je zelf op het idee gekomen om naar de kapperschool te gaan? Ja, eigenlijk omdat ik vroeger altijd met mijn barbies uh, aan de gang ging. <laughs> hè. Zo begint het altijd. En die ging je knippen beetje knippen. allemaal. Ja, precies. <laughs>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 But I know you. Singing in our think can only get better. Can only get, can only get, it gets under me. You know, I know that things can only get better.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 Bad boys, bad boys. Alexander Alexandra girl I know what you like bad boys, bad boys.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 nou, dat is wel goed geregeld. Ja. En moet je ook als je per, bij een persoon komt, uh, een klant, dan uh, iets opschrijven en zo? Of hoe werkt dat eigenlijk? Uh, nou ja, dat gaat eigenlijk mijn agenda in. En uh, ja. Dat, ja, ik heb gewoon in- en uitgaveformulieren formulieren. Dat, uh, ja, daar schrijf ik alles eigenlijk op. Dat gaat naar de boekhouder en die regelt het verder allemaal. Ja, nou dat is wel makkelijk. En uh, Dus ja, jij ziet er eigenlijk geen bezwaar in. Dan moeten mensen zeker niet als een bezwaar zien als ze willen starten.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 Ja, het zijn uh, Amerikaanse Staffords mm -hmm. en ja... Um, yeah.